Vanmiddag bood 538 van de Laan een petitie aan met 60.000 handtekeningen. Maar dat heeft dus niet geholpen. De radiozender kan wel terecht bij de RAI of de Arena. Ook Utrecht, Den Haag en Almere hebben interesse getoond. In een onderzoek naar milieumisdrijven en witwaspraktijken... heeft de politie Rotterdam-Rijnmond voor 4 miljoen euro beslag gelegd... op goederen en contant geld... Er zijn negen huizen en bedrijfspanden in Nederland en België doorzocht. Vijf mensen uit Dordrecht en Schiedam zijn aangehouden. De politie vond bij de huiszoekingen 150.000 euro aan contant geld... dure horloges en auto's, gouden USB-sticks... en een asbak met een waarde van 8500 euro. De vrouw die deze week in Zevenaar werd aangehouden... na de vondst van een dode pasgeboren baby, wordt verdacht van kindermoord. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 18-jarige vrouw... vermoedelijk de moeder van de baby is...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 En dan is er nog verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. En er zijn ook nog files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen knooppunt Hoevenlaken en Barneveld staat twee kilometer door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevenlaken en Barneveld... zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A28, dat is Amersfoort richting Zwolle... tussen Leusden en het knooppunt Hoevenlaken staat twee kilometer. Tot zover het verkeer.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 Het is 4 over 9. Vannacht is Google Music gelanceerd en het moet dé concurrent worden voor iTunes. Of dat gaat lukken en of de toekomst eigenlijk nog wel bij downloaden ligt... dat hoor je zo meteen van Krijn Schuurman. En dan de Koning van Rietschoten trofee, die wordt zo uitgereikt. Dat is een belangrijke prijs voor zeilers. Uh, solo zeiler Lucas Schreuder is genomineerd. Maar hij wil de prijs niet hebben omdat zeilmeisje Laura Dekker ook is genomineerd. En met haar reis wil die liever niet geassocieerd worden. Uh, ja, het is heel stoer, maar ik denk dat gewoon, uh, zulke jonge mensen toch heel veel moeite hebben... om goede beslissingen te nemen. En daarom is hij hier te gast. En je hoort natuurlijk ook alles van zijn laatste solo reis naar Brazilië, Transatlantische Oceaan. Of Atlantische Oceaan. En dat was een, een vette reis, kan ik wel vertellen. En dan de partij voor Friesland. Die trekt ten strijde tegen de New Kids. Hoe en waarom, dat hoor je rond half tien van onze Friesland-expert. Today's Topics. En dat is niet leuk. Nee. Nee, nee, al heeft hij nee. er ook een handje van. Nee, gemakkelijk. spitter spater ik neem een glaasje water en ik doe even helemaal niets... terwijl ik luister naar niks, terwijl ik luister naar deze Topics. Nee, je moet wel opletten, dat blijft rijmen, hè? Kom op, zeg. <laughs> Focus. Goed, nummer 5. de beste fietsstad van Nederland. In een mega spectaculair filmpje heeft fietsminister Schultz... de fietsstad van het jaar bekendgemaakt. Wilt u dan nu bekendmaken wie de prijs heeft gewonnen? Ja, ik, uh, ik vertel graag wie de winnaar is. Het was overigens heel moeilijk, heb ik begrepen. De jury heeft een lastige tijd gehad. Er waren vijf deelnemers die allemaal heel goed waren. maar Er was er eentje die er uh, bovenuit sprong die uh, echt heel veel creativiteit en inspanning heeft gestopt om echt de titel Fietsstad van het jaar te verdienen. Door uh, tunnels aan te leggen, fietspaden te breden, schoolroutes uh, aan te leggen samen met uh, de kinderen en overleg met de kinderen. Uh, en nog veel meer van dit soort dingen. En uh, Ik houd jullie niet langer in spanning, maar de winnaar is geworden dit jaar. Ik feliciteer jullie van harte en ik kom graag snel een keertje kijken hoe mooi het bij jullie geworden is. Nou, gefeliciteerd. Leuk stad. Ik kom er graag. Door met nummer 4. Bij de vestiging van de Rabobank in Hoenderlo heeft de explosieve opruimingsdienst een explosief onschadelijk gemaakt. Vannacht werd het gevonden nadat het inbraak was afgegaan. Dat was vannacht even schrikken. We hoorden een enorme knal en uh, ja, dan weet je eigenlijk niet wat het is. Je ligt, je ligt te slapen en dan... Uh, Blijkt dat er bij de, bij de pinautomaat dat die, uh, geploft is. Opgeblazen dus. En toen de dieven als een dief in de nacht er vandoor gingen, lieten ze een ander pakketje achter. En dus werden er tien voorzorg ontruimd. We zijn vanmorgen om zeven uur ontruimd. Zeven uur kregen we bericht dat we het huis uit moesten. En uh, ja dan is het even alles, uh, alle zeilen bijzetten. Uh, wat je, uh, ja, je moet wat gaan regelen. De een moet naar het werk, de ander moet naar school. Uh. Mijn schoonmoeder woont bij ons in huis. En ja, dat ja. was even een probleem. Dus uh, vandaar dat we hier al uh, in de Brandweerkazerne zitten. Uiteindelijk is de bom onschadelijk gemaakt op een veldje. Dan drie. Ja, superleuk. Vroeger, hè, Willemijn? Toen hier, had ik hier bij ToDay Stop. had ik echt politieke vrienden. Ik had echt macht. Dikke vinger in de Haagse pap. Maar goed, nieuw kabinet. En tegenwoordig, is, ik spreek Mark al eens. Maar het is niet net als vroeger. Toen babbelde ik nog met Jan-Peter. Laten we blij zijn met elkaar. Oh, ik mis je, Jan-Peter. En uh, je had ook Camille Eurlings, verkeersminister, die opstapte om een gezin te stichten. Hij werd iets hoogs bij KLM. En weet je wat leuk is? Vandaag was hij weer even in het nieuws. En toen kon de vraag de vragen natuurlijk niet achterblijven. De vraag. Stelt u hem. Het CDA zit verlegen om een leider. En uw naam wordt steeds maar genoemd. U bent wel uit beeld, maar niet uit het hart hier. Dus, Camille, wil jij het CDA komen redden?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 Dus ik zal niet de komende leider van het CDA zijn. Ik ben wel een CDA-lid in hart en nieren. Ja, ah, kom op Camille, dat heb je ook wel schijnen gezegd. Onze volkspartij die staat en die leeft. En ik sta hier dan ook als een trots CDA-lid uit Valkenburg. Ik ben CDA. Ik blijf CDA. Ik wil nooit van mijn leven van de PVV. Ah, dat waren nog eens tijden. Hè? Camille die het volk toesprak: een man met inzicht, een man met visie. En als we dadelijk deze tocht opgaan, dan staan wij schouder aan schouder met Maxime. Dan zullen wij in de gaten houden hoe we het doen. Dan zullen we de aanval zoeken. En dan brengen wij onze partij weer daar waar die hoort: op nummer 1. Ah, Oké, okay, niet altijd de juiste visie, maar wel een visie. Goed, hoe graag het CDA dat ook wil: Camille Eurlings wordt dus geen leider van het CDA. Of denkt u van 2015 verkiezingen, dat zou kunnen? Ik denk echt aan niets anders dan mijn huidige baan. Ik heb het er ontzettend aan mijn zin. En Wat mij betreft gaat het daar nog heel erg lang duren. Dus? Dus Camille wordt geen leider van de CDA. Heel lang, wat is dat? Rekent u niet op mij op dit moment. Camille. Maar wat is dit moment? Doet het niet. Dat is vandaag, maar het kan morgen anders zijn. Nee. Nee. nee, nee. Camille Als in... Als nee, nee. Geen <laughs> Camille in 2015. 2015 ook niet? Nee. nee. <laughs> maar het kan morgen anders zijn. Ik zal niet de komende leider van de CDA zijn. Dus? Rekent u niet op mij op dit moment. Maar wat is dit moment? Dat is vandaag, maar het kan morgen anders zijn. Ja. Hij doet het niet! Tenminste. Ik blijf van de partij. Jullie kunnen ook als CDA-lid altijd op mij rekenen. Ah, ga gaat het wel doen. Goed, er moeten meer studentenkamers bijkomen op twee. Een nieuw plan moet ervoor zorgen dat er 16.000 nieuwe kamers komen. Het duurt nu veel te lang voor studenten een kamer hebben gevonden. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Leiden is het moeilijk om aan woonruimte te komen. Het duurt vaak twee jaar. Ja, na twee jaar dan heb je eigenlijk net je P dus dan hoeft het eigenlijk al niet meer. En dus is er nu een oplossing. De kamers die gebouwd gaan worden... Worden gewoon kleiner. Wat we de laatste jaren maakten was wel minstens 18 vierkante meter. En dat, uh, dat kan nu weer wat kleiner. Ja. Dat, dat wordt dan 15 of 16 vierkante meter. En dat is natuurlijk ook meer dan genoeg. Studentenflat Met nog uh, dus wel grote woningen. Eens kijken of iemand thuis is. Hallo. Goedemorgen. Kom je net uit bed? Ja. ja. Andere huisgenoot. Ook net uit bed. Ja, in principe wel. Ja, in principe wel, behalve dat hij vannacht op de pleeg geslaagd Maar verder in principe wel. De woningen die vanaf nu gebouwd gaan worden de komende jaren, die worden weer kleiner. Die worden 15 vierkante meter weer. Zou jij die drie vierkante meter missen? Uh, ik denk dat allemaal spullen ook nog steeds met drie vierkante meter eraf nog makkelijker in kan. Ja. En dat zie je ook bij de studenten die al in zo'n kippenhok wonen. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? Met zo'n 18e. Want we staan hier zeg maar, in jullie keuken huiskamer, die deden jullie. En dan ja. zijn er 18 kamers nog.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 Dus wat, wat doe je verder op je kamer? En dat te slapen. Dan heb je alleen maar een bed nodig. Je ja, nerd. Goed, dan nog nummer één. Dat is natuurlijk Ajax. En alles wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 24 uur. Vandaag was de dag na de avond van Van Gaal. En dus was er vanmorgen maar één vraag te stellen. Hoe heb jij uh, gisteravond beleefd? Nou ja, dat was natuurlijk verrassend. Het is uh, voor, uh, voor mij ook een uh, complete uh, ja, verrassing. Ja, verrassing dus. <laughs> voor velen. En het was ook niet netjes. Hoe kreeg je het te horen? Een uh, pingetje van een vriend van mij. Dus uh, die maakte een grapje. Dus uh, ik dacht ook dat het een grapje was. Dus, uh... En nu? Wat denk je nu? Nou, op dit moment denk ik... Uh, hoe ver hebben we het zo uh, uh, kunnen lopen? Ja, hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? Dat was een beetje de algemene opvatting van vandaag. Hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? Johan, uh, hoe en wanneer hoorde jij de beslissing van de raad van commissarissen... om Louis van Gaal tot algemeen directeur te benoemen? Uh, in de auto werd ik gebeld door een vriend van me. En die zei dat het op, uh, op het nieuws was. En wat vond je ervan toen je dat hoorde? Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. Ja, ik, heb er, ik heb erin, ik heb erin, ik heb erin. <lacht> Willemijn, wat is het verschil tussen Ajax en de Smurfen? Uh, weet ik niet. Ik. De, uh, de Smurfen hebben maar één klungel. <lacht> Achteraf blijkt het dus uh, geen mop te zijn. Oh, ja. <lacht> dus het is uh, een verrassing voor iedereen. Ja, Kruip boos en zegt my way or the hard way and all you talking to me en zo. Soap is nog lang niet voorbij en de vraag blijft, hoe ver <tosses> hebben we het zo <tosses> kunnen lopen? <tosses> Dat was hem tot morgen weer, Willemijn. Ik verhuig me zo, dit gaat nog een weken duren, heerlijk. Luc, ikink, <tosses> dank en tot morgen. Doei. Doei. Doei. Het Italiaanse kledingmerk Benetton heeft een foto uit een nieuwe campagne verwijderd naar klachten van het Vaticaan. Je zal hem ongetwijfeld gezien hebben op de foto Kustpaus Benedictus, een invloedrijke Egyptische imam. Nou ja, Benetton heeft natuurlijk wel eerder van dit soort opmerkelijke campagnes gemaakt. We duiken even de geschiedenisboeken in, dat doen we met modehistoricus Els de Baan. Els, goedenavond. Hallo. Wat is zeur naar kousen, die katholieken. Uh, nou ja, kijk, Benetton staat eigenlijk wel een beetje bekend om het uh, aan de orde stellen van maatschappelijke thema's en religie is daar een van. ja. En uh, ja, moet je dat uh, goedkeuren of niet, daar gaat het natuurlijk niet over. Het is natuurlijk een fantastische campagne om de haatcultuur in de wereld aan de orde te stellen. En dat is eigenlijk wat Benetton steeds doet. Een groot maatschappelijk thema pakken en daar iets heel controversieels mee doen. Ja, en ook. Het is ook een ontzettend goede campagne om heel veel aandacht te trekken natuurlijk. Dat sowieso. Want ja. de eerste... Uh, de verbiedingen verboden zijn dus nu alweer uitgevaardigd. En eigenlijk ja. gebeurt het altijd wel. Die reclames roepen altijd enorm veel weerstand op. Want je ja. moet je ook voorstellen dat ze natuurlijk in de bushokjes komen te hangen en zo. Dat mensen daar niet allemaal even blij mee zijn om daarmee geconfronteerd te worden. Welke opmerkelijke Benetton-campagne uit het verleden is jou nou echt bijgebleven? Dat was sowieso de campagne met de, de periode dat de aids een beetje in de wereld zichtbaar werd. Ja. Daar was een uh, gezin om een stervend figuur heen gedrapeerd. En die man die leek te verdacht veel trekken te hebben van een stervende Christus. Ja. En ook daar zie je dus weer dat verband naar die religie, waar natuurlijk ook heel erg veel heisa over geweest is. En de grote vraag is eigenlijk achteraf nog steeds of het een realistische scène was met een echte stervende, of dat dit totaal in scène was gezet. Dat is niet bekend? Dat is niet bekend, nee. Nee, ja, je... Natuurlijk roepen ze van Benetton dat het echt is, maar of het echt waar is, dat is nog maar de vraag. Het is wel steeds dezelfde fotograaf die dat al jaren voor ze doet. Vanaf 1984 is dat de Italiaan Oliviera Toscani. Ja. En die weet dus altijd behoorlijk zware dingen aan de kaak te stellen. Ja, er was ook die campagne over Rwanda, die was ook heftig. Ja, dus die is ook weer uit die periode. En daar is een soldaat op de rug gefotografeerd en die houdt een menselijk bot in zijn handen. Dus die reclames gaan altijd over grote thema's, maar eigenlijk nooit over kleding. Komt dat de kleding van Benetton heel saai is, denk ik. Wellicht. Maar in het begin, toen ze met campagnes echt begonnen ergens begin jaren tachtig, dan ging het altijd over het samengaan van culturen. Altijd hele vriendelijke kinderen, donker en licht, allemaal ja, met elkaar. Ja. Maar daar zijn ze uiteindelijk van afgestapt. Dat vind ik ook niet, negentjes naast de Roodhagen, kennelijk. Nee, dat is dan misschien ook te weinig spraakmakend. En daar ja. zijn ze natuurlijk uiteindelijk misschien wel weer op beroep mee geworden. Wat vond jij de beste? De beste. Ja. Uh, nou ja, laten we de laatste nemen. The die un campagne Die nu uh, gepresenteerd wordt, die past natuurlijk ook erg goed in het tijdsbeeld. Ja. En daar gaan ze weer heel veel truitjes van verkopen, denk ik. Naar nee. <laughs> de, aanleiding hiervan. Els de Baan, dankjewel. Bedankt, dag. Radio 1, BNN Today. Ja, wil je die foto's zien, die opmerkelijke foto's van Benetton? Check dan even onze Twitter, twitter.com slash BNN Today. Nu, Nelly Fertado, I'm like a bird.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 I'm like a bird. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iedere donderdag hier in BNN Today bespreken we de, meeste, de opvallendste ontwikkelingen... uit de wereld van misdaad met onze eigen crime-expert Malini Vaas. Malini, goedenavond. Malini, goedenavond. Ja, hallo. Hi, hallo. Hi. Eerst even kort het nieuws van vandaag. ze Ha. Um, die was trending topic weer. Het OM eiste vandaag opnieuw 12 jaar tegen haar. Wegen ze één keer kinderdoodslag en drie keer kindermoord. Ja, ja. Dat is dat verhaal van, uh, van die moeder hè, die uh, nou ja, tenminste vier baby's heeft omgebracht. Precies, ja. En dus vandaag in hoge beroep alweer dezelfde eis. Sietke zei nog wel dat ze het echt nooit weer zal doen. Maar het en twijfelt eraan. Um, want ja, het ziet er ook niet echt naar uit dat men nu meer weet wie nou precies is. Is er nou een harteloze seriemoordenaar die uh, heel kil en brekend te werk ging? Of is er nou echt een meisje die gewoon psychisch helemaal geen weg kwijt was en uh, uh, alleen op zolder beviel? Uh, dat zei de rechtbankvoorzitter ook letterlijk. En ja, omdat Sietke dus niet echt mee meewerken en allerlei onderzoeken weten we dat nog nog steeds niet. Is het, uh, nog steeds nog een raadsel wat er in het hoofd van het meisje afspeelt. Uh, en ja, er wordt zelfs gezegd dat het niet zeker is dat ze niet vaker dan vier keer zwanger is geweest. Dus hmm. uh, ja, het, het, het blijft een moeilijke zaak. Ja. En ik verwacht dat ze alweer een zware straf krijgt. En dan was er nog dat rare verhaal met het t-shirt. Ja, hele opvallende verklaringen, vooral heel erg bizar in uh, deze hele context. Uh, ze vertelde dat ze bij een van de baby's een uh, t-shirt in de mond had geduwd. Uh, met daarop de tekst, het is allemaal mijn schuld. En ze had het t-shirt gekregen um, in haar buurtcafé. Uh, en volgens haar zat er geen symbolische waarde achter. Dat kan natuurlijk allemaal, maar het klinkt toch heel erg bizar. Ja, we laten die zaak even voor wat het is. We gaan naar een andere zaak in het Hoge Noorden, ook in Groningen. Wat is daar aan de hand? Ja, ik wil het vandaag hebben over de zaak waar we het eerder over hebben gehad. Uh, eentje die echt zo uit een baantje aflevering lijkt te komen. Namelijk de moord in de Rossenbuurt in Groningen. Uh, het gaat om de dood van de 65-jarige Nico Leeuwen. En uh, ja, is een zaak die echt Groningen al maanden bezighoudt. Hoe zat het ook alweer? Ja, nou, Nico was een bekende inwoner van uh, de Rosse buurt daar. Hij uh, deed mm -hmm. altijd allerlei boodschappen voor de dames. En uh, was echt zo'n man die daar altijd rondliep. Iedereen kende hem. Hij uh, was een opvallend figuur. Hij droeg uh, opzichtige sieraden. Had een horloge van uh, 20.000 euro. En een gouden ketting. En een zware amband. Dat soort dingen. Uh, en ook fokte hij een hele bijzondere katten. Hij had uh, Siamese en Beermezen en zo. Daar was hij ook bekend om. Okay. Uh, maar opeens werd hij in september dood in zijn portiek van zijn huis gevonden. Uh, wat er afge. Wat er gebeurd is, is de politie dus echt een raadsel. Dus zijn ze begonnen naar een soort van speciaal groot onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd in dat huis in die nacht. En uh, er was dus een man aangehouden, een 25-jarige man, maar zei het niet dat die man net weer is vrijgesproken? Hm en de politie kwam bij deze man door een hele bizarre opsporingsmethode, namelijk dat je online allerlei moordscenario's kon insturen. Ja, je het hier nog wel eens uh, over gehad. Ja, ja. Precies, ja, precies, dat is dus die zaak. En dan vraag je, hoe kan het helpen? Maar ja, blijkbaar zitten er dus echt nuttige tips tussen. Alleen, uh, niet nuttig genoeg, want uh, de zaak is nu dus nog steeds niet opgelost. En, uh, ja, ja, want uh, even voor de duidelijkheid, wij, jij, ik, iedereen, kon gewoon een scenario insturen wat er met die man zo zou gebeurd zijn. Ja, dat moet in die ja precies. Ja. Er stond gewoon uh, net als CSI, een kort verhaaltje, en ja. dan kon jij denken, wat zou Gebeurd kunnen zijn met deze man. Om ja, misschien de politie op een goed, goed spoor te leiden. of misschien omdat je gewoon wel eigenlijk iets wist. maar het niet uh, gewoon wil melden. Uh, op die manier hebben ze best wel wat tips binnengekregen. Ja. Uh, luister nog even mee wat de politie daarover zegt. Mensen sturen hele verschillende verhalen in. van uh, situaties zoals zij denken dat het is gebeurd. Uh, serieus, ook soms niet serieus. Die hebben we er ook uh, tussenuit gehaald. Uh, we merkten ook dat door de website het een vrij laagdrempelige manier is... om met de politie in contact te komen. Dus het ging niet alleen om scenario's, maar het ging ook om tips. Bijvoorbeeld getuigen die niet via 0908844 ons hebben bereikt... maar wel via de website. En al dit soort informatie hebben we meegenomen... om te kijken wat we ermee konden. Nou, nou, het is een leuk idee van de politie. Misschien werkt het ja. alleen in dit geval dus niet. Die man is, uh, er was dus iemand opgepakt naar, naar aanleiding van een van die scenario's. En die is nu weer vrijgelaten. Die man is inderdaad weer vrijgelaten heeft vrijgelaten en daarom is het ook interessant om even met een collega, crime-expert van mij uit Groningen te praten. Uh, Mick van Wely, is de crime-redacteur van het Dagblad van het Noorden en uh, hij volgt deze zaak echt op de voet. Hallo Mick. Oh. Ja, net een verdachte vrijgelaten dus. Ja, klopt. Dus, Weet jij er uh, meer over? Kennelijk hebben ze toch niet genoeg gehad. Hij is dinsdag opgepakt. Hij is al uh, eerder een keer op bureau geweest. Daar hebben ze uitgebreid met hem gepraat. Hij heeft ook DNA afgestaan. En hij is... Uh, Dinsdag is weer opgepakt en donderdag, uh, dus ja, vanmiddag is hij weer vrijgelaten. Ja, ja, wie was deze jongen? Deze jongen is een 25-jarige jongen uit de stad. Die, uh, die kende Nico ook vanuit de Rossenbuurt, vanuit een café. En uh, nou, het is niet iemand met een noemenswaardig verleden. Dus het is een wat ja, boetes uitstaan, die moest je ook nog betalen trouwens. Hm. Maar goed, uh, hij heeft, hij heeft het, voordat we zijn hele verleden gaan ontrafelen, uh, hij heeft het niet gedaan. Of tenminste, hij is, hij is alweer vrijgesproken, deze, nou, vrijgelaten deze jongen. Hij is vrijgelaten, maar hij blijft nog steeds wel verdachten. Okay, okay. Dus uh, uh, kijk, en als, als, als er hele stevige verdenkingen liggen, dan, dan zal hij langer blijven zitten. Uh. En uh, dat is dus niet gebeurd, dus hij is al vrij snel uh, vrijgelaten. En kijk... Het kan natuurlijk zijn dat, dat, dat deze man een van de van de, uh, tot de politie denkt dat het een van de van de daders is, maar het kan ook zijn dat ze via deze man proberen te komen bij de echte daders. Het kan ook zijn dat ze ja, dus. zijn meerdere mensen aan het horen. Dus het, uh, het kan zijn dat ze gewoon informatie aan het verzamelen zijn om uiteindelijk bij, uh, bij de hoofdverdachte te komen. Dat kan ook. Ja. Ja. Is de, is dit nou een zaak die enorm leeft in Groningen, ja? Hè? Nou kijk, het, het is wel zo dat uh, het is een zaak die wel mensen aanspreekt. Het is, het is ook bovendien een erg bekend stadstype. Uh, Nico Leeuwen die deed dus de boodschappen voor de prostituees. Dus mensen op het diep, die zagen hem uh, dagelijks uh, fietsen met zijn tasje met de blikjes, uh, blikjes drinken. En hij regelde allerlei uh, dingen bij de dokter voor die meisjes en weet ik het allemaal wat. Het mm. was een maatschappelijk betrokken persoon. En uh, ja, er werd, er werd uh, ja god, het is een bekend stadstype. Dus dat, dat nou ja goed, en een en een, een moord in een Rossenbuurt. Alhoewel je trouwens van het woord moord niet echt kan spreken. Want zoals het nu lijkt is hij omgekomen door hartfalen. Hij is uh, vastgebonden, gekneveld en uh, bezweken tijdens de overval. Waarschijnlijk door de druk. Hij had ook een zwak hart. Ja. Maar goed, het was een, het was, ja, dat, dat spreekt mensen wel aan natuurlijk. Ja, ja. Dus wellicht is het helemaal geen moord. Was het een overval die wat uit de hand is gelopen? Dat kan. Ja, maar ja. ik wil wel daarbij zeggen dat uh, er is eerder een soortgelijke zaak geweest in Groningen. In 2004 ook een overval. Ook iemand die uh, een hartaanval kreeg tijdens de overval. En daarop staan wel hele zware staffen. Dus die in hoge beroep zijn ze voordeel tot zes jaar cel. Dus ja. uh, het, het, het, het, het, het is wel degelijk, uh, ben je dan uh, schuldig aan. Deze, dit baantje verhaal, om het maar even zo te noemen... speelt dus nog wel even daar in Groningen. De moord, of nou ja, in ieder geval de dood van de 65-jarige Nico Leeuwen. Mick, dankjewel. je Dat je even wel. aan de telefoon wilde komen. Mick van der Weli en Malini Vaassen, Dankjewel. En tot volgende week. Tot volgende week. De Connie van Rietschoten trofee wordt vanavond uitgereikt. Dat is een hele belangrijke prijs voor zeezeilers. En Lucas Schreuder die werd genomineerd, maar ja, hij wil de prijs niet. <laughs> Ondankbare hond. <laughs> <laughs> Want? Uh, nou, ik, uh, ik had wat moeite met met mijn mede genomineerde. en. wat uh, dekker. Hè? Ja, zelfmeisje. Ja, ja, ja, en niet zozeer niet met haar persoonlijk hoor, maar ik uh, ja als, als vader. Vind ik dat, uh, dat je zulke jonge mensen niet zulke dingen moet laten doen. Ja, en, ze, en daarbij heeft ze een heel ander soort reis gemaakt dan jij. Maakt ze een heel ander soort reis. Ja, in? nou, ja, kijk, ik wil verder niet op, op, de, op, de, op de stoel van de zuur gaan zitten. Maar voor mij is het echt, als ik als vader vind dat je gewoon, nou, dat moet je niet. Dat moet je zeker niet met een prijs belonen, want dan gaan zakjes 12 jaar of 11 jaar. Ja, ja, je een... zit je eigen zoontje ja, al in je Zo <laughs> <Ja, precies. laughs> Zometeen hebben we het daar uitgebreid over. En natuurlijk over jouw laatste uh, reis, de Transat. Net terug hè? eigenlijk, een maand of zo? Nee, nee ik ben oh. drie dagen terug. Oh, je bent net drie dagen terug. Ja, ja, ja. Tot zo met heftige verhalen. Exit Ex Holland. Ex in Exit Holland natuurlijk iedere avond mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. André van der Stouwen die woont in Manila, de hoofdstad van de Filipijnen. En dan gaat het al dagen over maar één man die daar trending topic is, Ramon Revilla, wereldberoemd op de Filipijnen. André, goedenavond. Uh, goedenavond, uh, ja, Ramon Revilla is een, uh, is een toch een flamboyante figuur hier in de Filipijnen. Ja. Hij is uh, 84 jaar oud en uh, als, als jonge man heeft hij, uh, afhankelijk wilde hij acteur worden en dat was eerst niet zo'n heel groot succes. Nadat hij een paar jaar bij de geheime dienst heeft gewerkt, uh, heeft hij het uh, toen opnieuw geprobeerd op het tweede Doek. En dat werd, uh, dat werd uh, toen een, ja, een, een gigantisch uh, succes. Hij speelde in tientallen uh, actiefilms. Was de, de, hij was altijd de stoere held. Mm -hmm. en uh, Hij is een beetje vergelijkbaar met Arjan Schwarzenegger. Niet alleen uh, om de, het soort rollen dat hij speelde, maar ook omdat hij na zijn acteercarrière de politiek uh, in is gegaan. Hij okay. werd senator. En dat is hier vrij normaal trouwens, dat, dat uh, acteurs en trouwens ook sporters... na of zelfs tijdens hun carrière de politiek ingaan. Mm. Maar het, het meest bekend is hij eigenlijk uh, omdat hij maar liefst uh, 72 kinderen op de wereld heeft gebracht. 72 kinderen. Oké, okay. bij hoeveel vrouwen? En 16 verschillende vrouwen. Bij 16 vrouwen? Nou, dat is toch aardig wat kinderen per vrouw ook nog. 72 kinderen en... en... Ja, ongelooflijk is dat. Uh, hoe gaat hij daarmee om? Bedoel, zijn er verhalen over? Ja, dat is, dat is wel uh, opvallend. Hij, hij zorgt eigenlijk ontzettend goed uh, voor, zijn, voor zijn kinderen. En hij is natuurlijk ook, hij is walgelijk rijk, dat moet ook wel als je voor 72 kinderen wil zorgen. Mm. Um, maar hij, hij, hij heeft zelfs, hij heeft bij de politie zijn DNA afgegeven en gezegd van nou als er als er iemand komt, een kind, dat zegt van ja, mijn vader is uh, Ramon Revilla, dan ja. kan hij, uh, kan hij het, het test doen. En als het zo is, als hij gelijk heeft, dan, dan hoort hij erbij, hoort hij bij mijn familie. <laughs> okay. En uh, zo betaalt hij aan al die, die 16 gezinnen die hij op dit moment heeft, ja. betaalt hij uh, per maand uh, 1 miljoen peso. En dat is ongeveer 15.000 euro per maand. Dus hij is iedere maand uh, 250.000 euro aan alimentatie kwijt. Ja, dit is heel opmerkelijk, André. Ik neem aan dat, dat niet iedereen zo goed omgaat met zijn buitenechtelijke kinderen daar, de Filipijnen. Nee, en buitenechtelijke kinderen komen hier best wel vaak voor. Uh, maar nou is het grappige, dat, of het interessante, dat hij zichzelf tijdens zijn politieke carrière juist heel sterk heeft ingezet voor betere alimentatieregelingen. En ook juist voor, voor buitenechtelijke kinderen. Inmiddels uit de politiek, die man is al 84 gepensioneerd. De vraag is, waarom is hij op dit moment trending topic op de Filipijnen? waarom staat hij zo in de schijnwerpers? Ja, um, er is wat tragisch voorgevallen. Een van zijn zoons is namelijk vermoord. En uh, een, een, een jongere broer en een zus van deze jongen, hij was 20 jaar, 22 jaar, die zijn opgepakt. De verdenking is namelijk dat een ruzie over de verdeling van de maandelijkse toelagen de aanleiding voor de moord is hmm. geweest. Ja, en dat, dat lijkt me, de groot nieuws dus kennelijk op de Filipijnen, een groot nieuws ook voor de rollenpers, neem ik aan, André? Ja, want uh, in een land waar, waar uh, nou, 30, ruim 30% van de mensen onder de armoedegrens leeft, is het, is het bijna niet voor te stellen dat een... Uh, een aantal kinderen ruzie kunnen maken over uh, 15.000 euro per maand alimentatie. Hmm. Maar uh, gek genoeg wordt er over de moord zelf niet zo heel veel geschreven. Dat, als er een, keer een artikel over geschreven wordt, dan is het maar één of twee linia's die echt over de moord zelf gaan. En verder gaat het vooral over uh, Ramon Revilla zelf en zijn uh, extravagante levensstijl. En uh, mensen zijn, uh, de pers ook is, is vrij positief over hem. Uh, hij heeft ontzettend veel sympathie uh, onder de bevolking... En dat komt ook uh, vooral nou, doordat hij zo, uh, zijn tijdens zijn acteercarrière zo'n uh, zo uh, stoere held was. Maar mm -hmm. ook omdat hij zich uh, in, ja, tijdens zijn politieke carrière zo in heeft gezet voor uh, de rechten van uh, buitenechtelijke kinderen. Dus ja, mm. uh, wat je vooral leest in de media en hoort onder mensen is vooral heel veel medelijden met hem. Dat hij uh, nou, dit nog op zijn oude dag moet meemaken. En hij schijnt ook erg van, van slag te zijn. Hij is kort na de moord uh, is hij opgenomen in het ziekenhuis. Mm. Uh, dus ja, mensen hier hebben vooral heel erg veel medelijden met, uh, met Ramon Rivia zelf. Dankjewel, André van der Staal. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Kees Groot. Er komen definitief geen grote georganiseerde feesten in Amsterdam op Koninginnedag. De voltallige gemeenteraad steunt burgemeester Van der Laan daarin. Grote feesten zoals die van Radio 538 op een museumplein veroorzaken volgens Van der Laan te veel overlast. De radiozender kan wel terecht bij de RAI of de Arena. Ook Utrecht, Den Haag en Almere hebben interesse getoond. En in een onderzoek naar milieumisdrijven en witwaspraktijken... heeft de politie rotterdam rijmond voor 4 miljoen euro... beslag gelegd op goederen en contant geld. Er zijn 9 huizen en bedrijfspanden in Nederland en België doorzocht. En daarbij werd 150.000 euro aan contant geld gevonden... dure horloges en auto's, gouden USB-sticks... en een asbak met een waarde van 8500 euro. En Johan Cruijff heeft getergd gereageerd op de benoeming bij Ajax van Louis van Gaal tot algemeen directeur. Hij zegt dat hem niets is gevraagd en spreekt van een onbeschofte gang van zaken. Cruijff zegt verder dat hij opstapt als de club niet zijn kant kiest. Volgens het clubicoon stappen dan ook alle trainers op die hij bij Ajax heeft voorgedragen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, e, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Onze internet-expert Krijn Schuurman in de studio. Vind jij het ook allemaal zo hilarisch, heerlijk... het nieuws rond Ajax en kruif en Van Gaal? Uh, Ja, ik volg het op de voet. <laughs> hoewel, er zijn ongetwijfeld mensen... die zich ook wel een beetje erger aan hoeveel aandacht... er aan besteed wordt, <laughs> denk ik, in de media. Oh, echt? Nee, dat ken ik niet. Laten we het hebben over de, de titanenstrijd tussen Apple en Google. Um, en Google is, uh, komt met een nieuwe online muziekwinkel. Hè. Google Music wordt, uh, werd vannacht geopend. En nou, daar willen ze eigenlijk de strijd mee aangaan met iTunes van Apple. Maakt Google daarmee een kans? Vragen wij ons af. Um, ja, Laten we eerst maar even bepalen... is Google Music een beetje hetzelfde als iTunes? Ja, het heeft zeker uh, overeenkomsten. Uh, het idee is ook dat je dus weer per, uh, per liedje gaat kopen. Waar iTunes mee begonnen is, daar zijn we natuurlijk wel een beetje aan gewend. Je kan ook albums kopen. Uh, maar wat wel echt nieuw is ten opzichte van, van het in ieder geval tijdperk toen uh, iTunes begon... is dat je dat ook op je mobiel gaat doen en gewoon even hupsakee, een liedje koopt... en niet dat thuis hoeft te beheren en te synchroniseren met je telefoon enzovoort. Dus het moet ja. nog laagdrempeliger worden. Ja, want nu als je een Android-telefoon hebt... dan is het verrekte lastig om mp3'tjes op je telefoon te zetten ja, dus ja, dat... via iTunes. Dan moet je dan allemaal op. Omzetten. Ja, dat Moeilijk. is eigenlijk nog een beetje de oude manier. En ze willen echt dat je op je mobiel, wat inmiddels ook wel met, met iTunes kan hoor. Maar ja. uh, dat je gewoon, uh, terwijl je in de metro zit, uh, ik wil nu dit liedje hebben. En, uh, of spelen in ieder geval. En uh, druk op de knop. Ja. Um, is dit, dan wordt dit een serieuze concurrent voor iTunes? Uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Eigenlijk is het wel bijna zo, als Google iets gaat doen, dan, nou ja, dan moet je als concurrent wel even goed gaan opletten van wat gaan ze nou doen. Ze hebben natuurlijk gigantisch uh, bereik. Uh, het lijkt erop, maar ze hebben wel ook een aantal grote namen... zoals de Rolling Stones, Coldplay, Pearl Jam, dat soort namen... die, die werken in die zin mee dat je in deze omgeving... je moet je realiseren dat Apple is natuurlijk toch van nature... een maker van, van computers. En er mm -hmm. zijn muziekspelers bij gekomen enzovoort. En Google komt natuurlijk echt van de internetkant... Dus die willen dat die music store dat er ook pagina's zijn van een band als Coldplay, waarin ze bijvoorbeeld nog hun concerten of concerten die nooit uitgezonden zijn op kunnen zetten, en dat trekt jou daar naartoe, en dat laat jou dan, verleidt jou dan om die muziek te gaan kopen. Dus biedt dus ook... Google meer dan Apple? Ja, is het wat meer een webomgeving en niet alleen maar een lijstje met liedjes. En al die beroemde artiesten die jij net noemt en nog veel meer, die hebben ook al toegezegd. Ja, want ze hebben sowieso met de drie van de vier grootste platenlabels, dus daarmee zitten ze al op ongeveer 13 miljoen liedjes. Uh, iTunes 18 à 20, dus dat gaat al de goede kant op. Mm -hmm. En dan dus deze grote namen, die, nou ja, die willen daar exclusieve content, zoals het onze mooi heet, gaan aanbieden. Nou heb ik eerlijk gezegd iTunes een beetje overgeslagen. Ja. Ik ging van de CD's naar. Spotify. Ja. En ik dacht, ha, wat nou uh, dingen kopen? Ik stream alles. Ik dacht dat dat eigenlijk de toekomst ja. was. Ja, hoewel je daar, als je dat heel veel doet... zal je daar omgeving ook een abonnement voor nodig hebben. Dus het enige verschil is eigenlijk dat je niet betaalt per liedje... maar je betaalt per maand en mag dan zoveel mogelijk afspelen. Ja. Dat is dit niet. Uh, maar er zitten wel een aantal andere dingen in... die, toch weer, uh, die het ook wel weer interessant maken. Dat, want ik vertel net over zo'n pagina van een beroemde band. Maar ze willen juist ook bands die het podium nog niet gevonden hebben... de mogelijkheid geven om zelf dus in die winkel te komen. Wat bij Apple altijd moeilijk is is om met je, met je apps of met je muziek daar zomaar tussen te komen. Mm -hmm. uh, kunnen wij als wij nu een beentje beginnen, kunnen wij ook uh, tegen... Uh, Jij en ik bedoel je? Uh, een ja, bandje. bijvoorbeeld. Nou, en die weet je, ik zeg idee. maar wat. <laughs> uh, dan kunnen wij ook in die, in die winkel van Google komen en uh, nou ja, dan gaan wij daar ook geld aan verdienen. En het is vrij laagdrempelig. Dus ze willen in die zin ook uh, met een artist-hub, zoals ze dat dan noemen. Dus het moet een hub worden waar dan uh, muziek is. Dus niet alleen van die grote namen, maar ook van de, een, ja, van de een, mensen die een, nog ontdekt hub, moeten worden. Een waar een omgeving een waar, iedereen, ja, ja, waar iedereen bij elkaar komt. Al een sympathiek uh, initiatief vind ik. Maar dat is toch die, die vorige, ik ben even de naam kwijt. Maar die, die site waar je als nieuwe bandjes kon ontdekken, die weet je ook weer. Is ja, dan uh... moest je dan in investeren ook en zo. Nee, ik uh... toch gewoon die MySpace bedoel ik. Dat is toch. Ja, maar, MySpace ja. is toch gruwelijk uh, ten onder gegaan. Dat, ja, nou, het zal toch niemand nou, op te wachten geloof ik. Er zijn natuurlijk altijd combinaties waar ze op loeren. Want een hele belangrijke om wel te noemen is natuurlijk Google Plus. En dat, is, dat groeit weliswaar hard, zit nu op 40 miljoen mensen. Maar ik heb toch de Facebook-variant, het... maar dan van. Ja, Google. precies. Ja. Dus het sociale netwerk, de, de ultieme poging van Google om toch iets sociaals te doen. Dat groeit weliswaar hard, maar ik ken eigenlijk nog niet echt normale mensen die erop zitten. <laughs> ik weet niet of jij erop zit, ik reken <laughs> jou daartoe. Wat toch vooral van de Wat mensen. Dat denk je zelf, dat... Natuurlijk precies. zit ik er niet op. Nee, ik ben nou altijd ja. als laatste met dit soort dingen. Nou ja, goed. Maar dus dat is precies mijn voorbeeld, nou. dat het toch vooral de mensen zijn die alles willen volgen. En de, ze zeggen in Google Plus kan je namelijk, als ik muziek gekocht heb, dan kan ik het delen met mijn, met mijn kringen, met mijn vrienden. Of Google+. Plus. Die kunnen het dan ook een keer afspelen. En dan zou jij, hè, als je erop zou zitten... Eh, denken dat is leuk. En dan kan je ook met een druk op de knop... Kan je het kopen. En dat is natuurlijk wel leuk... van beentjes die dan ontdekt worden. Al die fans dat op Google+. Plus gaan delen. Dan willen ze daarmee... dat, ja. dat effect bereiken. Maar de vraag is even... of Google+. Plus nou deze muziekdienst moet helpen. Of dat ze deze muziekdienst misschien wel... mede gedaan hebben. Omdat Google+. Plus toch nog niet hard genoeg uh, groeit. Dat is, dat is... wat ik er een beetje van denk. Dat ze echt iets nodig hadden... om het... Iets extra's. Ja, om die sociale... Om... dienst nog weer een boost te geven. Dus... Ja. nou ja. En het is nog niet in Nederland... Dus in die zin moeten we sowieso nog wel uh, wachten. Wanneer krijgen wij het? Dat is nog niet gezegd. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de rechten... die natuurlijk geregeld moeten worden per uh, continent. En jij gaat er natuurlijk meteen aan, Google Music. Ik ga nu proberen via een Amerikaans IP-adres... toch even een accountje aan te maken. Vanavond nog. Ik hou het lekker bij Spotify. Dat snap ik tenminste. <lacht> op onze Twitter, trouwens twitter.com slash staat een, een review, oftewel een recensie van Google Music... als je geïnteresseerd bent, lieve luisteraar. Krijs Schuurman, dank je wel. Jo. Ja, en uh, Lucke is weer even aangeschoven, want er, er is hem wat opgevallen. Ja, goeiemiddag Willemijn. En er zwerft een filmpje rond op internet. Het is een filmpje van een onbekende partij, de Partij voor Friesland. En dat klinkt zo. Wij van de Partij voor Friesland hebben mij ook nog kennisnaam van de nieuwe film van de Sunny The de New Kids. We zijn staart als van de Hollandse media, die dus Heideland in beeld brengt. Er is een achterstelgebied vol kai en vier lepers. Ja, en voor de mensen die niet zo goed Vries kunnen als ik... in het filmpje reageert een groep gemaskerde Vriezen... op de nieuwe New Kids-film, dat is New Kids Nitro... en die is binnenkort in de bioscoop te zien. En die Vriezen zijn boos omdat Vriezen in die film... worden afgeschilderd als domme hersenloze zombies. Een fragmentje. Kinnen waar eens kievel draaien knoepers, maar turbo saus krijgen. Wat? Verstandig en kut van! De Partij voor Friesland die is dus zat dat Friesland wordt neergezet... in de media als een gebied met en het, het gaat ook veel te ver als je dat zo ziet. Ook al is de provincie dan weggestopt in het noorden... en hebben ze ook een beetje vreemde gewoontes... maar het is natuurlijk not done om ze zo vaak voor lul te zetten. Zo denkt 3FM DJ Sander Landing, die een aardig woordje Fries spreekt. Maar echt het enige wat eruit komt is dit. Wat is er, Dat is het eerst, Pieter. Dat is hè? Hij zo een trommeltje, Dan zou je denken: als je die kan, stopte er dan gewoon mee. Nee, Sander weet van geen ophouden. En zelfs zijn karakter, Kaboutertje Dopvleugel, die waagt zich aan de edele Friese taal. Wat is er, Sjer? Spetel letterlijk. Helemaal, ja, hij is een Kipje. wordt die niet laaien, hij kocht er op Dat Hij was te Ja, ja, ja, ja, stop er maar mee, Sander. Dat klinkt natuurlijk voor geen mitter. Als je wil zeggen dat er een spreeuw in je oor schijt, dan moet dat zo. Derde skiet aan protter in mineer. Maar, Sanderland, ik ga, is niet de enige die grapt over Friesland. Ook cabaretier Joep van het Hek heeft er een handje van. Amerika heeft dit jaar een nieuwe president gekozen. Maar wat mij opviel, dat... Meteen iedereen hem ging claimen. De Ieren zeiden, hij heeft Iers bloed. De Vriezen zeiden, hij heeft Vries bloed. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik hem zag, dat ik dacht, nou, dat zou best wel eens een Vries kunnen zijn. Want die heette Jansma en heet Sonnema. Nou, Obama. nou joe, niet alle Friese namen eindigen op een A, hoor. De Friese staan juist bekend om hun vindingrijkheid als het om namen gaat. Wat dacht je van mannennamen als Imke, Anne of Ive? Ik heb zelfs een tijdje een beetje over gedacht om mijn eigen naam te veranderen. in Eitje, Iking. We moeten de Friese eigenlijk een beetje sparen. Elke winter zitten ze ook weer te hopen op die Elfstedentocht. En elk jaar wordt hij weer niet... Gereden. En daarbovenop zingt cabaretier Hemel Finkers dan toch nog weer een liedje over. Chibbe, short en wippen die zouden het wel rooien. Chibbe, short en wippen die zaten mooi te klooien. Zijn in een wak gereden, volledig overleden. Zo heb je het over vriezen, zo heb je het over dooiende. Dus willen wij een Friesland boppen, willen wij Friesland boppen, Friesland boppen, Friesland boppen, Friesland, -boppen, Friesland, -boppen, Friesland -boppen. people to stop yelling and start listening.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 Wereld draai door. Band, de huisband. Birds uh, special. Uh, nee, chef special Birds. Ja, zo heet het. Fijn. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja. Solozeiler Lucas Schreuder is hier. Goedenavond. Goedenavond. Zeilt in uh, fysiek en geestelijk loodzware races. Zoals bijvoorbeeld de transat, de transatlantische race naar Brazilië. Ondanks de beste Nederlander, net drie dagen terug ben je. Ja. Ik zie het aan je. Je liet net je handen zien. <laughs> Gadverdamme, Lucas. De, de, wat is dat? Doodvel. Ja, Bruin doodvel. Ja, het dood, ja, is absoluut een aanslag op je handen, maar ook op je billen. Dus, uh, ik, Heb je dat wat je <laughs> op je handen hebt, ook op je billen? Ja, ik durf bijna niet zeggen, maar dat ziet er wel een beetje hetzelfde uit, ja. Oké. Okay. <laughs> nou, die moet ik maar aan dan. <laughs> Je bent hier, omdat vanavond is de prestigieuze Conny van Rietschoten Trophy... met een zeer belangrijke prijs voor ja. zeilers. Die wordt vanavond uitgereikt. Um, daar was je voor genomineerd. Ja. Dat ben je nog steeds. Maar ja, nee, je hebt gezegd, laat maar lekker zitten met die prijs. Want zeilmeisje Laura Dekker is ook genomineerd. En daar had je geen zin in. Nee, nee ik voelde me er niet heel erg uh, snang bij. Dat was eigenlijk een beetje gevoel en uh, Toen ik het eerst, voor het eerst las de bericht... en toen dacht ik, ja, ik ben heel, heel erg vereerd dat ik uh, genomineerd ben. Maar uh, ja... Toch vond ik het niet juist om naast haar te gaan staan. Uh, en mezelf met, met haar te associëren. Niet zo met haar, maar met haar project eigenlijk. Want? Nou, omdat ik vind dat je... Dat je ja, ik, als vader vind ik dat je niet zulke jonge mensen op zee moet sturen. En uh, als je dat ook nog een keer gaat belonen met zo'n belangrijke prijs. Ja, dan stimuleer je dat eigenlijk. En ik, ik zou er niet aan moeten denken dat mijn zoon op zijn dertien uh, uh, zulke dingen gaat doen. Hij is, Hoe is spannend dan? hij is nu twee, hè? Hij is nu twee, ja. ja, twee naam, ja. <laughs> maar goed, dus je vindt het zo, zo iemand zo jong moet je niet belonen. En, nee. en daarnaast... Vind je ook dat het type, type race die zij zeilt is anders dan wat jij doet? Nou, kijk, ik kan nog heel veel discussiëren over of je, uh, of je vindt dat zij wel of niet een, een bijdrage levert aan zeilsport. Maar het is, ik doe in ieder geval wel wezenlijk wat anders dan wat zij doet. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, het is voor zo'n persoon wel echt een prestatie. Het verschil is namelijk in sport. Uh, nou ja, ik, ik vaar eigenlijk in een soort kart, uh, om het al even met de auto's te vergelijken, terwijl zij in een luxe wagen rijdt uh, en ik ben bezig met de wedstrijd. En zij is eigenlijk bezig met een toertocht, dus het is, het is wel wat verschillend. Overigens, de winnaar komt net binnen. zeg maar niks natuurlijk, Jawel wel, Wouter Verbraak. Oh, nou dat is heel mooi. Dat is denk ik de echte winnaar. Ja? Ja, fantastisch. Okay. Ja. Gefeliciteerd, Wouter Verbraak. Ja. Maar we hebben het over Lucas Schreuder want die ja. is hier in de studio. <laughs> maar jij zegt dus, het, het verschil is een beetje, Laura rijdt in een, als je het, het, het, het type uh, race typeert. Een luxe wagen en jij in een kart over een extreem hobbelige weg. Uh, nou, ik ben gek, op karten, laat we het <laughs> daarover hebben. Je, je hebt dat net gedaan, die transatlantische ja. race naar ja. Brazilië. Een maand. Ja. En jij zei net, het bootje is 6 meter, hè? Ja, 6,5 meter. 6,5 ja. meter. Ik heb een grachtenbootje, dat is 6 meter. Ja. En daar passen best wel veel mensen op. Ja. Uh, maar dat is voor de rest helemaal open. En jouw bootje is heel laag. Ja, hij steekt ongeveer 70, 70 centimeter uh, boven het water uit. Dit is echt helemaal niks. Nee, dat is niet veel, nee. En, uh, nee het, is, het is eigenlijk een boot die helemaal gebouwd is op het extreem. Hij weegt ongeveer uh, 700 kilo. En daarvan zit 300 kilo in de kiel. Maar dit is wel iets boven je hoofd, mag ik hopen. Nee. nee, je hebt een heel klein kajuitje. Dus ik heb een heel klein kajuitje kajuit ingegangen. Maar dat, is, dat maakt het waar mijn handen en mijn billen zo uitzien. Ik zit eigenlijk zit ik, uh, gewoon uh, volledig uh, in de golven en in de zee. Elke golf die, uh, die op zee is, die spoelt over mijn dek En uh, vaak ook over mij heen. En dat maakt het heel erg uitputtend. Uh, hou je een beetje van zout? <laughs> nou, ik hou wel van gezouten vlees. Maar niet, niet, niet van heel veel zout. En dat is wel echt... Ja, als je jezelf niet goed verzorgt fysiek, dan, uh, dan kan je je huid kan gaan ontsteken, je ogen kunnen gaan ontsteken. En dat kan binnen een paar dagen gebeuren. Want je zit een maand lang zit je in dat zoute water. Ja. Je komt elke dag overheen. Ja. Dag ja. en nacht. Ja, dag en nacht. Het houdt niet op. Je, je stopt ook niet met zijde. Je bent de dag en nacht je aan het zijde. En je slaapt uh, slaapjes van twintig minuten. En tussendoor zit je in een nat pak uh, redelijk in een vochtig pak zit je aan het dek. Je bent gek. <laughs> ja dat zeggen we, dat zeggen wel meer mensen. Zeggen. Nou, ik, ik, dat is het gekke is Vergelijk uh, uh, vergelijken met de Mount Everest of met elke of met de Paris -Dakar, uh, het Paris Car. Het is een fantastische uitdaging en het is niet altijd leuk, maar het is de uitdaging en het en die uitdaging uh, en jezelf eigenlijk af en toe kunnen overtreffen, verder gaan dat je zelf denkt en dat, dat is ja dat is een waanzinnig gevoel. En uh, uh, wat voor gevoel geeft dat dan? Ja, het is heel bijzonder om uh, kijk sommige momenten uh, uh, kom je jezelf en dan is het heel bijzonder om te zien dat je toch nog verder kan. En dat geeft je een bepaald soort zelfvertrouwen... een bepaald soort inzicht in hoe je hoe dingen werken, hoe je zelf werkt. Maar geef eens een voorbeeld. Wanneer, wanneer gebeurt dat? Uh, nou ja, ik moet eerst zeggen... Dat, dat was deze race heb ik een hele, uh, hele heftige knieontsteking heb ik gekregen. En, en na twee dagen in de race... Uh, zwol mijn knie echt op tot uh, twee keer zo groot. En uh, ik kon eigenlijk niet lopen. En ik, elke zijwissel die ik deed, moest ik mezelf over dek slepen. En... Uh, en uh, nou, toen ben ik pijnstidders gaan slikken. En ik heb toen nagedacht, uh, ik, heb, ik heb een hele uitgebreide uh, apotheek aan boord. Met morfine zelfs en, en hecht, uh, hecht zeg je. En dat soort zaken. Ja, heel fijn. <laughs> en uh, uh, nou ja, in het begin wist ik niet zo goed wat ik ermee aan moest. En, uh, en dan dacht ik ook van, uh, uh, mijn leven is me, is me, hè, is me te dier daar, dierbaar om het op, op de waagzaal te, te leggen. Uh, maar in gaandeweg ga ik toch nadenken. En, en ook eigenlijk mijn, mijn drang om te winnen. Uh, van nou kan ik, Moet ik nou echt wel stoppen? En uh, dan ga je er goed over nadenken. En, uh, uh, en, dan, en dan merk je eigenlijk dat je... Ja, ondanks dat het pijn doet, het vervelend is... kan je toch nog hey, die boot heel hard laten gaan. En dan ga je maar andere manieren zien om die boot hard te laten gaan. Dan ga je allemaal manieren zien om je te verplaatsen. En dan ga je nog een keer over een andere... kruipend over die boot? Ja, <laughs> Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, letterlijk. Ik doe, ik, ik, op mijn billen schuif ik over die boot... en ik gooi mijn been erachteraan. En mijn ene been, en dat houd ik een beetje, hield ik een beetje recht... omdat het echt heel erg... Ja, het deed heel erg veel pijn om, je, om mijn been te buigen. Dus zo bewoog ik een beetje over de boot. En dat, en dat is ja, absoluut niet optimaal. Maar dat is dan de manier waarop het moet. En als het niet anders kan, dan moet het zo. Je kan toch ook... Die, die, die telefoon pakken, je hebt een satelliettelefoon. Nee, nee, nee. Je hebt helemaal niks. Nee, we hebben niks. We mogen niet communiceren met de kant. Dus we zijn echt... Het is een, het is een unsupported race. Dus je, mag, je moet het helemaal zelf rooien. Je kan niet stoppen? Uh, nou ja, je kan, je, kan naar de, nee, je kan naar de kust varen. en dan, is in principe, mm. dan mag je 72 uur stoppen. Maar ja, dan is wel je, je, je wedstrijd voorbij. Althans, het resultaat ga je niet meer halen wat je wil halen. Dus je kan dat... ook geen hulp inroepen? Ik kan, wel hulp... ik kan dus ook hulp... Ik, ik kan hulp inroepen. Maar als ik hulp inroep, dan lig ik uit de wedstrijd. Oh. Uh, dus dat wil ik niet doen. Uh, ik kan stoppen, maar dan uh, heb ik in één keer... 62 uur of, of, of 24 uur of 36 uur achterstand... op mijn, uh, op mijn uh, mensen waar ik voorbij wil varen. Dus dat... ja, ik zat gewoon heel erg sterk daarin. Uh, en ik lag goed. En het, ja, op een gegeven moment... Uh, heb, ik dat, uh, heb ik dat om mee te draaien. Heb ik gewoon de goede medicijnen gebruikt. Heb ik op goede manier daarover nagedacht. En... Uh, uh, heb ik voor mezelf een goede beslissing gemaakt. Maar het was niet heel makkelijk om dat in je eentje zo'n beslissing te maken. Want je, hebt, ja, je weet niet wat het is. Misschien is het wel een hele erg infectie die in je bloed ja. schiet. En, uh, ja. en daarom hink je nu nog steeds, of niet? Toen ja. zag je ja, niet ja, hier binnenkomen, ja, ja. hinken. hinken. Ja, ja, ja. Ik loop als een oude man, ja. ja. en een kapotte hand en kapotte billen. Ja. En dan ben je 35? 36. 36. <lacht> en dan heb je ook nog een vriendin en een kind. Ja. ja. Nee, dat is allemaal heel cliché natuurlijk. Maar denk je daaraan als je op het Absoluut. water zit? Absoluut. Uh, Denk afschrijf. je dan niet van sorry, maar mijn kind gaat voor? Wat doe ik hier? Nou, uh, ik, ik, ik, ik kan vertellen: mijn afscheid vond ik het als het wegvaren van de start van vreselijk. Dat, dat breekt, breekt echt mijn hart om mijn zoontje te zien zwaaien en te zien huilen. En uh, dat is dat is ja, dat is dat is voor de eerste keer dat, dat ik de race doe en een vader ben. dat was heel erg uh, dat was een redelijk emotioneel moment. Uh, maar in die zin uh, neemt de wedstrijd koorts wel redelijk snel van mijn meester. En, maar wat ik wel altijd in gedacht heb... en zeker nu ik een vader ben, is dat ik gewoon denk... Uh, uh, als ik beweeg op die boot, overboord slaan is dood. Dat is echt een zinnetje die in mijn hoofd zit. Dus hou je vast, zorg dat je je vastmaakt. En dat is echt iets... Uh, en ik, inderdaad, ik. Daarvoor, yes, daarvoor hield je je niet zo goed vast. Uh, nee, maar de, de, ik benaderd het nog wel eens. En ik, ik, ik heb inderdaad echt echte uh, wel zo'n een moment. gehad dat ik in mijn hoofd. Heb. Ik, ik ben uh, vier keer onder een heel zware onweerstorm doorgevaren. En toen dacht ik wel. Ik wil gewoon het. Ik wil mijn mijn zoontje zien uh, zien uh, slagen, halen, uh, studeren, weet ik veel wat. Dus wat was het spannendste moment deze reis? Uh... Ja, er zijn heel veel spannende momenten geweest op heel verschillende manieren. Uh, het, ja, het meest spannende vond ik eigenlijk nog wel aankomen. Uh, uh, uh, want ik was eigenlijk zo kapot. En ik wist eigenlijk niet eens meer waar ik lag. En ik had uh, niet eens meer de energie om nog het laatste uh, ranking op te halen. Dus dat was een heel spannend moment. Uh, ja, verder was een heel spannend moment. was uh, echt die eerste onweerstorm waar we doorheen gingen. Daar, daar is winkelgelf gemeten. En dat waar was we echt... doorheen gingen. Ja, waar we dan met de, uh, ja, ik en mijn boot, maar ook alle andere Ik en mijn boot. Ik en ik en ik. En... Ja, je wordt heel eenzaam op zo'n bootje. Je ga je vanzelf over weer praten. Als je dit zo vertelt, het lijkt me ook um, eigenlijk ook geen flikker aan. Is het niet heel saai af en toe? Het, het kan heel saai zijn, maar um, het, is, het, is heel intens. En het is heel intens. Waarom doe je dit? Omdat om, vanwege die intensiteit. Uh, uh, vraag een bergbeklimmer waarom je een berg beklimt. Het is zo in. Je, bent, uh, je, maakt zo, je, je krijgt zo'n intensiteit. Soms is het heel saai, maar soms is het ook heel mooi. Kijk, Even los daarvan. Ik, ik, ik hou ontzettend van zeilen. Ik vind zeilen als sport fantastisch. Net zoals iemand hockey of voetbal Maar mooi Wat vindt. voor een moment is het heel erg mooi? Uh, het moment is heel erg mooi als die boot uh, vliegt over de golven. Echt letterlijk vliegt over de golven. En uh, ik aan het sturen ben. En die boot net op het randje van controle zit. Uh, en uh, die boot kan echt snelheden halen. Die vaart hele grote boten heel hard voorbij. Dus het is echt een extreme machine. En om die machine onder controle te houden in dat weer. Dat is, ja, dat is een waanzinnig gevoel. En dan ook nog te weten dat je met zo'n heel klein rotbootje in midden op zee zit. Dat is machtig. Uh, om ook nog tussen, tussen stormen en, en, en, en golven door te varen. Dat is... ja dat... Aan de ene kant voel je heel klein, aan de andere kant voel je heel stoer dat, dat, dat, dat je dat aan kan. En dat is heel gaaf. Oh, dan is je nog met een kapotte handen en billen thuis komt. <laughs> is dik, vet pech voor je vriendin. <laughs> maar ja, dat gaat allemaal over. Volgend jaar is er voor jou de prijs. Als Laura Dekker niet meedoet. Lucas je dankjewel. Succes. Dankjewel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, tijd om de laatste woorden weg te geven. Bijvoorbeeld aan de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Nou zeg, hoor ik toch plotseling dat ik opgeheven word? Maar helaas, het is niet waar. De Playboy is hier to stay. Ik had zo gehoopt op een riante afvoeringsregeling, Een zak met goud, een jacht en barbedels. Maar nee, lekker nog vele jaren door met de Playboy. Te beginnen met het nummer met Stacey. Ik heb er zin in. Nou, dat denken heel veel mensen anders over acteur-presentator dan danser Jan Koijman. Ik maak mij een beetje zorgen aangezien de winter des doods eraan zit te komen. En ik merk dat. Ik ben inmiddels al drie weken verkouden. Heb snot, heb hoest en mijn ruitomdooier is al mijn beste vriend geworden. Ik stond vanmorgen alweer te krabben. Waar gaat dit heen? En overleven we het met z'n allen. Dat is mijn vraag voor deze winter. En dan RTLZ presentator Roland Koopman. Het was vandaag weer een prima dag voor crisismoeheid. Maar ja, dat is de laatste tijd wel zo'n beetje iedere dag. Het verbaast me dan ook wel dat die Occupy-mensen... in die, occupy die tentjes op Beurspijn 5 er ondanks dit koude weer nog steeds zitten. Roland Koopman is dat. En morgen dan is hij te gast bij ons de eerste aflevering... van onze nieuwe vrijdagavondshow... samen met Erik Korton en 3 fm dj Sander Lantiga. Samen langs de lijn met Kruif. acht uur lang.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 Staffing good thinking itstaffing.nl dit is radio 1